Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zetten ze de laatste puntjes op de i. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen vanmiddag hun regeerakkoord presenteren. Daarom zitten die partijen nu voor de laatste keer bij elkaar om de plannen door te nemen. Verslaggever Xander van der Wulp staat bij de deur. Wat we zeker weten is dat het om kleine aanpassingen gaat. Er wordt hier niet weer helemaal opnieuw onderhandeld. De partijen zullen wat punten hebben waar de andere partijen dan naar moeten gaan luisteren. En uh, ja, dan wordt er wellicht in de tekst wat geschoven. Maar dan krijgen we dus vanmiddag te horen wat deze vier partijen met het land van plan zijn. RTL Nieuws heeft de titel van het akkoord al in handen. Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst, gaat het worden... De verwachting is dat de nieuwe ploeg ministers en staatssecretarissen volgende maand rond is. De politie van Dresden in het oosten van Duitsland is binnengevallen bij leden van een Telegram groep. Daarin werd de premier van hun deelstaat met de dood bedreigd en ging het over wapens. Duitse journalisten kwamen in die groep en konden meelezen met de berichten, vertelt correspondent Wouter Zwart. Niet alleen over het doden van meneer Kretschmer, maar bijvoorbeeld ook heel actief over het aanschaffen van wapens. ZTF heeft die mannen vervolgens ook ja, gevolgd en geconfronteerd bij een bijeenkomst buiten. Uh, en dat is allemaal op televisie te zien geweest en nu grijpt de politie dus in. Het zou een extreemrechtse groep zijn die tegen de coronaregels is. Er is nog niet bekend of er mensen zijn opgepakt. 5,2 miljoen mensen hebben gisteravond naar de coronapersconferentie gekeken. Dat zijn er iets minder dan bij de vorige, 2,5 week geleden. Toen keken 5,7 miljoen mensen. Er kwam onder meer duidelijkheid over kerst. Maximaal vier mensen mogen er over de vloer komen. Omroep Zeeland vroeg of mensen hun kerstplannen nu aanpassen? Nee, met kerst zijn we gewoon met z'n tienen. Maar mijn oma heeft al gezegd dat ze er gewoon schijt aan heeft. We gaan gewoon wel gezellig kerst vieren, zei ze. Ga je die plannen veranderen, denk je? Of uh, blijven ze gewoon staan? Ik denk het heel eerlijk gezegd niet. Ze blijven gewoon staan. En ja, daar hou ik me wel aan. Ja, ja, ja. Maar het gaat eigenlijk al wel automa en automatisch hoor. Omdat uh, het gebruikelijke groepje, zeg maar, dat valt binnen de aantallen dus. Het weer grijs, regenachtig en zacht voor de tijd van het jaar. 9 of 10 graden. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de Ring Zuid van Amsterdam op de A10. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer... is de vertraging ruim een half uur na een kettingbotsing met acht auto's. De rechter rijstrook is dicht. Omrijden kan ook via de Ring Noord van Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 forgotten song Lee coming on strong The road has got me Leading tight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 Ja. dat ik dacht, nou, dat moet er gewoon in. En het is gelukt uiteindelijk, mede dankzij ja. Pim. Want die ja, doet de heel, techniek. Heel fijn. Nou, dan even, even naar de gemeente. Um, nou, Laten we eens even terugkijken op, op afgelopen weekend. Uh, jullie hebben gezien dat de, de vlag uitging op het gemeentehuis. Max heeft gewonnen. Nou, dat, is, dat weet heel Nederland. En heel, oh, heel weet dat. is dat zo? Maar, er zijn natuurlijk allerlei vragen en die komen ook bij de gemeente binnen. Van, en de, eigenlijk de oproep is ook van, jongens, jullie hoeven ons daar niet over te meden. Die vragen kennen wij ook. ...komt er een huldiging en krijgt Max een eigen standbeeld... ...of krijgt ja. hij een eigen straat of dat soort zaken? Nou, die vragen komen daar veel binnen. Het uh, initiatief daarvan, uh, om het meteen maar uh, zo te zeggen... ...ligt natuurlijk niet bij ons. Dat ligt, uh, het initiatief voor een huldiging van Max... ...ligt bij, uh, bij het management van Max. Die bepalen uiteindelijk waar en uh, hoe die hier gehuldigd wordt. Maar, en dat zeg ik ook op alle vragen... ...en dat ze ongetwijfeld ook op de pers gezien hebben... ...Max is natuurlijk van harte welkom... ...wil hij uh, in Zandvoort gehuldigd worden... Ja. Mag je wel een nieuw mobiliteitsplan uh, instellen? <laughs> nou, dat ligt er natuurlijk nog vanaf de afgelopen Formule 1. Ja. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, er, er, wordt, er wordt naar Zandvoort <laughs> gekeken, maar er wordt ook naar andere dingen gekeken. En het is echt aan Max waar hij zich uh, laat huldigen. Ja, dat Dan, mooi zijn, hè? He? Over het weekend. Um, ook nog even terugkijkend op vorige week. Uh, jullie zullen ongeveer ook de grote advertentie van het college in de Zandvoortse Courant gezien hebben. Het was de dag van de vrijwilligers. Uh, het college heeft met een grote advertentie waardering uitgesproken naar alle vrijwilligers. En uh, eigenlijk ook meteen een oproep gedaan. En dan kijk ik natuurlijk ook bijvoorbeeld naar, naar, naar, naar jullie bij de, bij de radio, maar ook bij al die andere organisaties waar mensen gewoon vrijwillig werken. Uh, ze zitten allemaal nog wel echt wel te springen om nieuwe gezichten, wat ook het thema is van, uh, van de Vrijwilligersdag vorige week. En uh, dus ja, als mensen dit horen en denken van, joh, weet je, ik heb een bepaald expertise of ik vind dit leuk of ik vind dat leuk. Er is altijd wel ergens een club of een plek of een stichting of een vereniging die je hulp nodig heeft. Dus uh, geef je op als, als vrijwilliger. En uh, kijk ook op VIP Zandvoort, dat is het vrijwilligersinformatiepunt. dat kun je Als je dat op die manier zoekt op uh, internet, kun je dat ook vinden. En daar zit ook een groot aanbod van vrijwilligerswerk. Dus um, heel belangrijk ook voor, ook voor Zandvoort. En, en daarom ook die grote advertentie vorige week in de krant, namelijk ja. het college. En ze kunnen zelfs techneut worden bij de omroep. En ze krijgen ook nou. een korte opleiding om dat te worden. Want die hebben we altijd ja, tekort. Zo zien we weer. Ja. Um, dan even actueel um, voor deze week en volgende week. Nou, vandaag verschijnt er ook een advertentie in de krant. En inmiddels staat het ook op onze site uh, van de gemeente Zandvoort. Dan gaat het over de rijrichting op de boulevard Paulus Lood, zowel de Zuidboulevard. Je weet, daar is, uh, is veel over te doen. Uh, of die wel de auto's moeten gaan rijden heeft ook te maken met de subsidie van de provincie. Um, er is een onderzoek gedaan uh, en inmiddels is de uitkomst van het onderzoek bekend. En vanuit dat onderzoek uh, blijkt dat uh, verkeerskundig het, het beste is om de rijrichting te houden zoals die is. Um, nou, dat onderzoek dat staat inmiddels online. En uh, ja, zoals het dan uh, inderdaad hoort. Uh, willen we natuurlijk gewoon van, van de inwoners ook weten wat ze daarvan vinden. En um, kunnen mensen dus tot uh, 2 uh, januari reageren daarop. En um, mochten mensen echt geïnteresseerd zijn, het hele verkeerskundige onderzoek over de ballerslood staat gewoon online op onze site. Ja. Meteen op de homepage bij Nieuws. Dus, ja. dus, uh, en de advertentie komt vandaag ook in de krant daarover. Ja. En onze burgemeester en wethouder gaan. Komende week ook nog naar buiten? Nou, naar buiten is. Natuurlijk uh, komen ze buiten, maar. Uh, <laughs> mede door corona. Uh, zijn er allerlei uh, bijeenkomsten toch. Uh, ja, dat is heel erg lastig. Ja. Het enige wat, uh, wat er in ieder geval deze week nog aankomt. Dat is dat we een, een convenant gaan sluiten. tussen OBZ, de ondernemers en de gemeente. Dat gaat over de samenwerking en ook de aanstelling van de ondernemersmanager. Uh, dat zal wel ondertekend worden. Maar er zal inderdaad maar één wethouder dan bij aanwezig zijn. Uh, L.A. Uh, dus we, ja, de, de, de publieke optredens en, en naar buiten toe het is heel klein. Uh, volgende week bijvoorbeeld. Uh, dat, dat zullen we ook deze week bekendmaken. Ook uitgebreider. Zullen uh, Raymond van Haven en L.A. even een bezoek brengen aan een, uh, aan een café in, in Zandvoort. Waar we uh, nieuwe warmtekussens gaan uitdelen. Dat is met subsidie. En het is ook een plan vanuit Horeca Nederland dat de ja, energieslurpende uh, uh, heaters op de terrassen dat die uitgaan... en dat mensen daarvoor in de plaats een warmtekussen krijgen... is op zich een heel goed initiatief, duurzaam ook. Mm -hmm. Dat zal volgende week, uh, dinsdag, uh, zal daar het eerste warmtekussen uitgereikt worden. Dus op die manier komt het college nog wel uh, naar buiten, hoor. Ja. ja, en nog even afsluitend, want uh, aanstaande dinsdagavond... is er een hele belangrijke raadsvergadering. Ja, hebben we raad. Welke uh, onderwerpen komen daar in het kort aan de orde? Nou ja, de belangrijkste onderwerpen uh, is natuurlijk het uh, parkeerbeleid. Dat uh, wat vanaf de zomer natuurlijk in werking gaat. Uh, dat is een bespreekstuk geworden. Dat, uh, dat zal uitgevoerd besproken worden in de Raad. Daarnaast ook de visie rondom de entree. En de visie Badhuisplein. Uh, dat is dan zoals we het technisch noemen een hamerstuk. Daar is in de commissie over gesproken. Daar is iedereen het al mee eens. Dus dat gaat uh, heel snel door. Maar met name het parkeerbeleid en de entree. Ja. Daar zal uitgebreid over gesproken worden. Ja. En dat is uh, dinsdagavond vanaf 8 uur ook gewoon via de site van de gemeente te bekijken en te beluisteren. Ja, ik kan iedereen aanraden om te gaan kijken. Niet alleen is het leuk om te zien, maar het is ook uh, interessant. Want daar ja. worden de beslissingen genomen. Aan het eind van het jaar worden er nog een paar belangrijke knopen doorgehakt. Onder andere het Veelomstede Parkeerbeleid. Walter, uh, het zit er weer op. Ja, dan zie ik, of hoor ik je spreek je volgende week weer. Zeker. Bedankt voor je bijdrage. Okay, heel veel succes met je uitzending. Uh, Oké, okay, dankjewel. Ja.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 ja. hebben we nu Marlena aan de telefoon. Ja, hallo Nina, goedemorgen. Hallo Marlena, hartelijk gefeliciteerd nog met je verjaardag. Dankjewel, dankjewel, dankjewel, wat een wakker woord is dit zeg, de een lied. Ja, heerlijk, hè? He? Ja, ja, je geworgen. was gisteren jarig. Heb je een fijne dag gehad? Ja, was, ik was gisteren jarig inderdaad, nieuwe leeftijd bereikt, en uh, ik heb even de mooiste verjaardag van mijn leven gehad. Het was uh, heel minimaal natuurlijk, zoals in deze tijd, maar. Uh, Uiterst bevredigend, laten we het zo maar zeggen. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ja. Uh, dan heb ik, wil ik je vragen. Als je ja. terugkijkt op je afgelopen jaar... heb jij nou echt een hoogtepunt dat je zegt... nou, dat was zo leuk, dat zal me altijd bijblijven. Oh, oh ja, dat was natuurlijk een minimaal jaar. En uh, naar de hoogtepunt in, uh, in mijn jaren zijn altijd de vakanties... die ik met mijn beste vriendin doe. Maar een, een uniek hoogtepunt van het afgelopen jaar, dat was wel de, uh, dat ik de beschikking kreeg over mijn nieuw, nieuwe atelier in het oude Rode Kruisgebouw, in Nicolaas Beetslaan. Ik ben daar zo super, super, super blij mee en met mij al mijn leerlingen. Het is echt, uh, echt uh, ja, echt, het maakt het vrolijk, het schept vrolijk en het is ontzettende stimulans voor nieuw werk en weet ik voor het allemaal. Dus je zit in een inspirerende omgeving? Absoluut ja, ik ben er echt helemaal blij mee. En uh, het is mooi licht, een <coughs> sorry mooi plein erbij. En uh, ja, er komen wat andere mensen ook. Zoals de mensen van de voedselbank en het Rode Kruis zelf en nog wat uh, kunstenaars die er zitten. Ja, het is echt eh, uh, ja, echt uh, moeite bij open. Daar dus ben ik heel blij mee. En ik zou echt te kijken wat het allemaal wat af te wachten was allemaal voort gaat de komende jaren. Ik ben best heel benieuwd. Nou, dat klinkt ja. hartstikke positief. Dan heb ik ja, nog een vraagje aan je. Wat zijn je verwachtingen... van je nieuwe levensjaar? Heb jij leuke dingen in het verschiet staan? Of dingen die je met ons wil delen? Ja. Nou ja. Het is altijd het eerste hoop bij een nieuw levensjaar... is natuurlijk dat je het afmaakt. Ja. ja. dat, dat is wel prettig. Al. Ja. Liefst een goede zo goed mogelijk de gezondheid. En dat ja. is in deze tijd natuurlijk ook wel eens een vraag. Ja. Maar uh, ja, uh, wat zijn de verwachtingen? Ik hoop natuurlijk weer les te geven aan mijn leerlingen. Dat is altijd fijn, dat is, uh, daar heb ik heel veel, heel veel bevrediging van. Maar er staat ook een nieuwe cd voor mij uit te komen... die ik samen met mijn uh, maat uh, André Huiger opgenomen heb. En, uh, en daarnaast heb uh, ik allemaal plannen voor allemaal nieuwe beelden. En daar hoop ik zo snel mogelijk aan te kunnen beginnen. En uh, ja, dat is, is een beetje waar mijn leven uit bestaat. En uh, ik hoop alleen dat het elk jaar weer intensiever wordt. En ik heb goede verwachting dat het dit jaar ook zo gaat zijn. Dus kijken nou, naar ja. Hartstikke mooi. Ja. Als cadeautje draaien we nu je favoriete nummer... van Petty Smit, Dancing Beer Food. En dank je wel ja. voor, uh, voor het willen delen. Ja, je... heel graag. En we ja. wensen jou nog een hele fijne dag verder. Ja, dankjewel. Jullie ook. Doe het goed uh, daar met de, op de nieuwe dag. Het is een nieuwe dag wel ik voor Goedemorgen Zandvoort. Ja, dat is de en, primeur voor, voor de woensdag. Ja. En mijn persoonlijke primeur. Ja, daarom ook. En uh, heel veel succes. En ik blijf zeker luisteren. Nou, nou okay. ook nog heel erg hartelijk gefeliciteerd. Ja, namens nou nou de hele redactie. Maya en mijn persoon. En Nina natuurlijk. Ja, nou, super. Dank jullie wel. Oké, okay, bedankt. Okay. Hé, hey, hebben een goede dag. Jij ook. Dag. Hey, dit was uh, Dancing Barefoot voor onze jarige. Voor onze jarige uh, Marleen Sherps. Marleen, nog hartstikke gefeliciteerd, ook namens mij natuurlijk. Um, hoort u mij? Ja, hè? Ja. ja. Um, we hebben ook elke week uh, gaan we natuurlijk uh, contact opnemen met Marcel. Hij is degene de presentator van Play It Loud, Dat elke maandagavond van 11 tot 1. S'nachts ja, wordt gespeeld, ja. Uh, ik heb gisteren een interview met me, nee, eergisteren alweer. En dat ga ik nu even afspelen. Hier komt het. Marcel, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Pim. Welkom in het uh, eerste programma van Goedemorgen Zandvoort op de woensdag. Ja, dankjewel. Leuk, ja? Leuk om uh, aanwezig te zijn. Ja, Spannend, ja. Want ja, jij gaat ons vertellen wat jij doet in jouw programma Play It Loud op de komende maandagavond. Kan je eerst ja. wat over jezelf vertellen en ja. over het programma zelf? Ja, uiteraard. Nou ja, Play It Loud is natuurlijk een, een metalprogramma. Dat we volledig uh, gaat wijden aan alle metal nummers. Hard rock, metal, punk. Alles wat met uh, harde gitaren te maken heeft. Ja. En wat je niet heel veel op de normale radiozenders hoort, uh, draai ah. ik ook graag. Ja. Oké, okay, leuk. Ik ben zelf dus ook een groot liefhebber van uh, metal muziek. Uh, ja, jarenlang uh, verzamel ik al muziek. Uh, en ben ik eigenlijk altijd mee bezig, vanaf vier of ja? af aan al. Ja. Okay. En altijd wel die, die harde muziek ofzo? Ja, ja, eigenlijk ja, wel. wel. Ja. Ja. Ik uh, ben begonnen met Guns N' Roses, uh, daar ben ik mee uh, ja. Ja, uh, opgegroeid om het zo maar even te zeggen. Mijn vader luisterde ook wel uh, veel harde muziek uh, ja. vroeger, ja. Ja, Metallica natuurlijk, Led Zeppelin uh, ja. dus dat soort bands, ACDC ook wel een beetje. Dus dat, uh, ja, dat ben ik begonnen met luisteren en uh, naarmate ik ouder werd heb ik ook mijn smaak wat verder ontwikkeld naar uh, een wat hardere, een underground uh, metal scene zeg maar. Dus de okay. death en de black metal en uh, ja, alles wat uh, daar een beetje omheen is. En het ah. is een beetje laat op de avond. Is dat bewust ja. gedaan of zo? Uh, ja, een beetje wel. Het is natuurlijk uh, muziek dat je ja, niet uh, op de zondagochtend gaat draaien natuurlijk. <laughs> <laughs> dus uh, ja, de meeste ja. metalfans zijn vaak ook nog wel laat actief. En, uh, oh, ja, op die manier. Dat past wel ja. een beetje bij de, ja. de, ja, de maandagavond. Bij de scene of zo. Bij de scene weet je ook wel. Ja. Oh, dat is leuk, ja. Oké, okay. en uh, aanstaande maandagavond, wat ga je dan doen in je programma? Uh, nou, dat ga ik dus volledig wijden aan de top 2000. Ja. Uh, nou ja, de 16e wordt natuurlijk de nieuwe lijst bekendgemaakt. Ja. Uh, en daar ga ik uh, volledig inspelen. En uh, alle harde nummers uh, die daar zo'n beetje in staan, uh, daar haal ik een selectie uit. Oh. Ja. En die ga ik dan draaien. En okay, dus nu uh, afgelopen maandag heb ik dan uh, een terugblik gedaan uh, naar de top 2000 van vorige editie. Oh, wat en leuk. daar heb ik dan ja. aandacht besteed aan de, de hoogste noteringen van de wat hardere bands in de lijst. Okay. Dus denk aan Metallica, uh, ACDC. Ja, uh, ja. ja. Maar, maar. Uh, naar jouw mening, zijn er voldoende uh, hard rock uh, nummers in de top 2000? Of moeten er, uh, er meer in komen? Er mogen er altijd meer in, natuurlijk. Maar ja? Uh, ja, elk jaar stem ik natuurlijk wel een heleboel uh, ja, heavy nummers in de lijst. Ja? Uh, uiteraard, uh, ja, Slayer staat er tot nog toe wel de laatste paar jaren in. Dus ik hoop ja? dit jaar ook met uh, Raining Blood. Dat gewoon een geweldig nummer is, natuurlijk. Ja? Uh, maar naar mijn mening mogen er altijd wel wat meer nummers in staan. Er zijn zoveel goede ja? Uh, ja, metal nummers gemaakt. En ik denk van nou die. Ramstein bijvoorbeeld? Ja, die staat er sowieso in, ja? natuurlijk. Ja, die, ja, maar dat is ook wel wat meer commerciële en populair. Uh, ja, maar bands als Megadeth bijvoorbeeld mis ik wel. Die hebben ook wel goede nummers. Niet okay. ja, tot 2000 misschien uh, gerelateerd. Maar ze hebben ja. wel goede nummers gemaakt. Wat, uh, ja, ja. En ben je veel bezig met, uh, met de uitzending? Moet je voorbereiden en zo? Over nadenken, ja, het, ja? het vergt wel voorbereidingstijd inderdaad. Ik ben er ja, toch wel een middag of twee middagen mee bezig om het te schrijven. Oh. Uh, nummers heb ik zo uitgezocht in principe. Ja. Maar uh, het schrijven is wat meer werk. Je, je schrijft het uit of zo? Ik wil schrijf gaan het zeggen. wel allemaal uit, ja. Oh, okay. ja. Ik heb niet echt uh, nee? woordjes of zinnetjes die ik dan noteer. Nee, ik, ik wil het dan wel okay. echt uh, ja, oplezen oh, zoals ja, ja, ja, ja. Ja, een ja. presentator dat bijvoorbeeld doet op de autocue. Dan wil ik dat ook een <laughs> beetje zo doen. <laughs> en ik kan ook wel afwijken hoor daarvan. Ik ja, kan heel snel improviseren uiteraard, maar uh, ja. ik wil wel gewoon uh, informatie van internet halen om de luisteraars oh, te informeren okay, ja. over de bands en de muziek. Ja. En. Oh, je vertelt er ook wat omheen. Het is niet, uh, ja, het is ja. een heel okay. informatief programma. Dus het is uh, de achtergronden en uh, de bandleden. Uh, de achtergronden ja. van de nummers en zo. Oh, van okay. ons, uh, Net zoals ja. we toen gedaan hebben met onze uitzending over Metallica. Ja, ja, ja. precies. Ja. Nou, dat, dus ja, daar heb ik ook heel onderzoek naar gedaan. Om Zeker, uh, zoveel mogelijk jr. informatie. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. En dat, uh, ja, de echte Metal fan weet natuurlijk al, al een ja. hoop uh, van die betreffende bands. Maar uh, ja, okay. ik wil proberen ook wel mensen die niet bekend zijn met die bands. Uh, wat natuurlijk. meer uh, daar ja. Ja, bekend mee te laten worden. Oké, okay, bedankt. Dus luisteraars, aanstaande maandagavond van 11 tot 1 uur, yes. play it loud. Yes, yes. Bedankt. Dankjewel, graag gedaan. zegt jou waarschijnlijk niks, maar dit was Electric Light Orchestra met Hier is de Nieuws. Ik was in het Engels afgeleid, dus ik heb niet heel goed geluisterd. <laughs> Lekker dan. We hebben speciaal voor jou ingepland, man. Ja, dat zal. Ja, jij bent van het nieuws en dit ging over het nieuws. Goedemorgen. Ja, ik had hem door. Ja. Goedemorgen. Jij bent eigenaar uitgever van de Zandvoortse Courant...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 Ja, daar ben je benieuwd naar, hè? Ja, zeker. Altijd, hè? <laughs> Hij wordt voorgelezen. Dus ik, en ik kijk ook op de digitale uh, uitgaven. Dus, uh... Oké. Okay. Nou, dat doe je goed, Gert. Ik ben ja, blij ja. met elke lezer. Zeg je? We zijn blij met elke lezer. Zo is dat. Uh, laat ik beginnen met dat we een, uh, nog een politiek verslag hebben. Uh, want vorige week, dinsdag, was de commissievergadering. En die hebben wij nog uh, uh, mee kunnen nemen in de krant van vorige week. Een verslag daarvan. Uh, maar er werd nog een tweede avond vergaderd op woensdagavond. En dat past dan niet meer in die krant. Maar dat hebben we deze week alsnog wel uh, kunnen publiceren. Wie schrijft die verslagen, uh, Gilles? Uh, dat wisselt bij ons. We hebben meerdere mensen die voor de redactie uh, politiek schrijven. Uh, en in dit geval zijn de commissievergaderingen verslagen door Jelma Koper. Dat zou ik horen, ja. <laughs> ja, wel bekend? Jazeker. Uh, hij is uh, een journalist in opleiding, student... En, uh, nou ja, wij zijn uh, erg content met uh, de manier waarop hij het invult. En, uh, dat belooft wat voor de toekomst, wat mij betreft. Ja, mooi zo. Uh, daarnaast hebben we een aantal leuke verhalen over bijvoorbeeld uh, het oude, oude café Oomstee. Wat uh, helemaal is: uh, het pand is helemaal gerenoveerd en omgebouwd tot een uh, boutique-hotel. Het krijgt ook een andere naam. Uh, en, het, het is een mix van een, een, een mooi oud. Uh, ...modemetaal pand zou je kunnen zeggen... Uh, ...met alle moderne voorzieningen van binnen uh, qua hotel. Hoe dat precies zit moet je maar gewoon lekker in de krant lezen. Ja, gaan we doen. <laughs> uh, verder gaan we melden dat er, uh, uh, het platform Zandvoort Kies wordt gelanceerd. Ja. Dat heb ik, uh, die primeur heb jij al zaterdag uh, voor de radio gehad. Ja, slim hè. En staat nu ook in de krant. De website zandvoortkies.nl gaat uh, vanaf vandaag live. Nou, vertel er iets over. Want gaan we ik bezoeken. Heb... Vertel. Ik heb je nou toch aan de lijn. Ja? Vertel eens over Zandvoort kiest. Uh, nou, het is eigenlijk een samenwerking van de uh, Zandvoortse lokale media... Uh, in aandacht naar de verkiezingen die in maart uh, gaan plaatsvinden... de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, gaan wij natuurlijk als media daar heel veel aandacht aan besteden. Uh, zowel de krant als de radio als uh, Zandvoort Insight en de Zandvoort-podcast... Dus zijn we uh, bij elkaar gaan zitten en uh, hebben we afgesproken om hier samen in op te trekken. En daaruit is voortgekomen dat we dus een uh, website hebben opgericht uh, of ingericht die zandvoortkies.nl heet. Uh, en daarop is alles terug te vinden wat uh, wij als media allemaal maken in aanloop naar de verkiezingen. Ik heb gisteren al een preview we, gehad van de website. Ik heb een preview gehad van de website. Ja. Zag er heel goed uit moet ik zeggen. En je kunt ook stemmen via die website. Precies. Hoe gaat dat? Uh, nou, we vinden het leuk om bij te houden hoe het, uh, hoe het stemgedrag gaat worden richting maart. En het zal nu misschien anders zijn dan straks in februari of maart. Uh, dus we willen die verschillen proberen in kaart te brengen... ...waardoor uh, door een poll, een exit poll die we op de website hebben staan. En daar kan iedereen uh, één keer per maand op stemmen. Of uh, aangeven waar hij op wil stemmen. Het is uh, verder uh, anoniem, dus je hoeft niet bang te zijn dat we je erop aanspreken... Maar de, de partijen die nu bekend zijn, uh, die sta, daar kan uit gekozen worden. En dan zijn we benieuwd hoe de, de stemverhouding in december is. En straks in januari en dan in februari en in maart. Uh, en momenteel zijn er tien partijen aangemeld. Maar dat kan tot 20 december nog uh, veranderen. Omdat tot die, die datum is de deadline voor de, uh, nou, voor de politieke partijen om zich aan te melden bij de, bij de gemeente. Hm. Dus Ik heb dus gisteren gestemd. Heb je dat gezien, Gillers? Wat zeg je? Ik heb gisteren gestemd. Heb je dat gevonden? Ik, ja, jij gaf het aan gisteren. Ik heb gezien dat er een stem bij is gekomen. Ah. Uh, maar of die van jou is, kan ik niet zien. Oké, okay, gelukkig maar, maar omdat jij het zelf vroeg en ja. de website gisteren nog niet live stond, uh, ben ik er vanuit gegaan dat die ene stem inderdaad van jou was. <laughs> Klopt. <laughs> maar normaal gesproken zou ik dat niet kunnen zien wie die stem nee. heeft geplaatst. Nee, dat snap ik. En waar heeft hij op gestemd? Dat ga ik jou niet vertellen. Oh, nee, dat is geheim hè? In het midden laten. Nee, ik, ik, ik, heb, ik heb wel gestemd om te kijken of het werkt en dat werkte prima. Want ik mocht daarna wilde ik nog een keer stemmen en dat ging niet. Nee, dat is afgeschaft. U heeft wel gestemd. Ja. Nou, hartstikke goed. Volgende maand hè, dan mag je weer opnieuw. Ja, staat Er staat daar ook iets over in de krant van deze week over Stavrogi. Uh, daar begon ik mijn verhaal mee inderdaad. Oké. Okay. Uh, klopt. Zal ik verder gaan met de krant inderdaad? Ja. Um, we hebben nog een verhaal over een, een, een schip dat hier voor de kust ligt. Uh, sinds maandag, dat uh, dobbert een beetje heen en weer, uh, ter hoogte bij Talassa ongeveer. Uh, degene die zich afvraagt waarom dat schip daar, uh, daar ronddobbert. Uh, daar zit, uh, een, een, een, er is een duikteam actief wat uh, op zoek gaat naar mogelijke onontplofte explosieven... Uh, want er wordt vanuit Engeland een uh, glasvezel, glasvezelkabel aangelegd die uiteindelijk bij Zandvoort aan land gaat komen. Uh, en uh, in voorbereiding daarop wordt, uh, wordt nu gedoken en gekeken of daar misschien nog wat op de bodem ligt wat zou kunnen gaan exploderen. En dat, uh, dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Oké, okay. spannend. En dus dat ligt ertoe? Ja. ja. Uh, verder hebben we nog een verhaal over de provincie die uh, wil proberen de zeeweg veiliger te maken. Dat is natuurlijk een verhaal wat al langer speelt. Met uh, de vele aanleidingen met herten. Uh, wat de provincie daar denkt te gaan doen, uh, dat kan je teruglezen in de krant. Uh, uh, verder kan ik je melden dat een aantal politieke partijen al hun uh, kandidatenlijst hebben bekendgemaakt. Dat kan je teruglezen in de krant. Er zijn, uh, vorige week uh, is er een groep scootmobielers op het circuit geweest. Die hebben een ronde gemaakt onder leiding van uh, Jeroen Blekemolen. Uh, het is een initiatief van Pluspunt geweest. En uh, nou, de krant lezen terug wat zij uh, hebben beleefd. En wie er gewonnen heeft? Uh, dat, kan, uh, dat kan ik je niet zeggen. Ja, okay. weet ik niet. Maar voor mij ging het daar ook niet helemaal om. Nee. <laughs> maar ik kan je wel vertellen dat er een aantal aanrijdingen zijn geweest. Dus uh, <laughs> Spannend was het wel. Hij is het goed mobielt? <laughs> ja, zeker. Grappig. Ja. Nou, mooi. Uh, nou ja, dit is eigenlijk wel een beetje een overzicht. Ja. Uh, uiteraard hebben we de, een, een klein beetje aandacht aan uh, het feit dat Max heeft gewonnen. Maar... Uh, dat heeft natuurlijk al breed uit in allerlei media gestaan, uh, ja. landelijk en wereldwijd. Ja. Uh, dus wij hebben het bescheiden gehouden. Maar er ja. uh, uh, was een leuke actie in Zandvoort met het uh, verkeersbord en daar hebben we uh, nog even de aandacht op gevestigd. Ja, dat was nummer 33 op geplakt, hè? Dat was vorig jaar september, inderdaad. Dan een, uh, een, uh, een, kon je een selfie uh, maken met het uh, verkeersbord uh, 33. Ja. En uh, Max had aangegeven, uh, een paar maanden geleden, van als ik, ooit, als ik dit jaar wereldkampioen word, dan verander ik mijn, uh, mijn race-nummer van 33 naar 1. Oké. Okay. Uh, en Zal van markt heeft toen bedacht van nou, dan moeten wij de bord dus ook vervangen van 33 naar een bord met 1. En dat is het is natuurlijk een grote knipoog. het is uh, totaal geen uh, officieel verkeersbord, maar ja. uh, uh, een ludieke grap. En uh, ik heb gezien op sociale media dat hij uh, goed is aangeslagen, ja. want hij is gedeeld. En ja. uh, wij vonden het ook leuk om dat mee te nemen in de krant. Zeker. Nou, het is uh, van belang dat... Uh, dus vanaf morgen wordt de Zandvoets krant verspreid. Ja, vanmiddag uh, maar... uh, verzuren we de nieuwsbrief. Dan wordt die online verspreid. En uh, dan staat ook op onze website, digitaal. Maar als ik hem, hem nou niet heb ontvangen, waar kan ik hem halen? Oh, er zijn meerdere plekken. Uh, in het centrum is dat bij uh, het Raadhuis, bij het Zandvoets Museum, uh, bij de Bruna... En uh, bij de meeste pompstations en bij Pluspunt in Noord. Ja, en de bibliotheek. Dus niemand hoeft is bestoken te zijn van de Zandvoerte krant. Dat lijkt me niet. Nee, En ja. digitaal? Maar is dat iedereen mijn huis in huis krijgt. Ja? Dit er geen uh, nee-nee-stik op de brievenbus zit. En uh, mocht iemand hem niet bezorgd krijgen, maar daar wel recht op hebben, dan, uh, dan horen we natuurlijk graag. Want, Gaan we uh, We proberen de bezorging zo goed mogelijk op peil te houden. Ja. Dat lukt heel behoorlijk, maar ja. Uh, ja. Het gaat ook wel eens mis. Ik krijg hem iedere week op vrijdag, dus nog even geduld. Ze worden niet allemaal op donderdag uitgewerkt, maar wij krijgen hem op vrijdag. En als ik hem digitaal wil volgen de krant, wat moet ik dan doen? Dan ga je naar zandvoortse so uh, en een meld aan voor de nieuwsbrief. Oké. Okay. En dan krijg ik hem iedere week? Elke woensdag. Nou, hartstikke mooi. We zijn ja. benieuwd naar de krant. Okay. En vooral ben ik altijd benieuwd naar de mannetjes, maar dat ga ik lezen. Heel goed. Oké. Okay. Hé, hey, Gilders, bedankt. Ja, ook bedankt, Gert. En tot volgende Je week. Oké. Okay. Hoi. Hoi.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 without you Danny Vera die staat dit jaar nummer 2 in de top 2000. Vorig jaar nog nummer 1, maar nu gezakt naar nummer 2. De agenda. Ja, de agenda. Die is natuurlijk niet zo lang. Door de maatregel allemaal gaat er een hoop niet door. Wat er in ieder geval niet doorgaat, is het nieuwjaarsduik. Het nieuwjaarsconcert. De nieuwjaarsreceptie staat nog ter discussie, heb ik begrepen. Maar nu hebben we iets wat wel doorgaat. Ja, ja, dat is de kerstweerverhogend verhogend... In de, dat werkt kerstweerverhogend in het dorp. Dat is het Chris, Christmas Carols... het Dickenskoor van Jan-Peter verstegen. Die gaat in het centrum zijn liedjes zingen. Daar kunt u voor doneren. En dat, het goede doel van dit jaar is prakkie en moor. Nou, wat voor leuk doel kan je hebben... Denken aan de mensen die het iets minder hebben... om die ook een leuke kerst te bezorgen. Ik vind het een prachtig initiatief. En in het Zandsvoorts Museum hebben we natuurlijk de, de kerststal. En daar hebben we ook nog de Chinese kunst in... HDMZ. Dus je hoeft je toch niet te vervelen. Ga leuk naar de kerststallen kijken. Ga mooi naar de Chinese kunst kijken. Ga luisteren in het dorp en doneer iets als je dat kunt voor prakkie en moord... dan hebben we toch nog, sluiten we af met toch nog dingen die heel leuk en positief zijn... die wel doorgaan. Nou, en verder niet... kan ik niks meer melden, want er is nee, niets. Er is verder niks, maar toch een mooie opzomming van hetgeen dat dan nog wel is in ieder geval. En een uh, oproep aan iedereen om daar dan naartoe te gaan. En vooral ook om lokaal te gaan kopen. Want dat is heel belangrijk voor de zandsportse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 Will you do the bandango? Sunderbot and lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Galileo, Piccolo. Magnifica! ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voortrekkers.